Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. In de gevangenis in Zaanstad is een gevangenisbewaarder gewond geraakt... toen hij door een gedetineerde werd aangevallen. De bewaarder viel van de trap en ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid... heeft de gedetineerde de medewerker zonder aanleiding aangevallen. Er is aangifte gedaan tegen de man. De rechtbank in Rotterdam heeft tegen de verwachting in... nog geen uitspraak gedaan in de zaak van de vier tattoo-killers. De verdediging en het OM mogen aanvullende vragen stellen aan vijf getuigen. Waarom de rechtbank dat heeft besloten is niet bekendgemaakt. De vier verdachten zouden in 2009 hun slachtoffer hebben gemarteld en gedood. Dat slachtoffer was volgens het OM zelf ook lid van de tattoo-killers. De criminelen zouden een professioneel moordcommando hebben gevormd... en hun bijnaam dankten ze aan de grote Chinese tatoeages op hun rug. In het centrum van de Franse stad Lyon zijn bij een aanslag... in een voetgangersgebied zeker 13 mensen gewond geraakt. De Franse president Macron sprak van een aanval zonder doden. De meeste gewonden hebben licht letsel aan hun benen. Twee van hen hebben ernstige verwondingen... De politie is met man en macht op zoek naar de verdachte... die rond vijf uur een papieren zak met een explosief achterliet bij een bakkerij. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij op een fiets is gevlucht. In de buurt van de plek van de aanslag zijn de metrostations gesloten. Het weer, vannacht en morgenochtend wat wolken... met vooral in het noorden kans op een spat regen. Morgen in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 15 tot 20 graden. Zondag nog ietsje warmer... Dan aan het eind van de middag of in de avond af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. tussen Vinkenveen en knooppunt Hollandrecht vijf minuten op onthoudt. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A6 van Muiden naar Lelystad, tussen Almere buiten en Lelystad iets meer dan vijf minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 I've been lost If I The mother more The the dog, the I'll <laughs> you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 Changing the leaves, changing the seasons Some nights, I think of you Reliving the past, wishing it last, wishing and dreaming We were six.